Dierdagmiddag even over de klok van drie uur. Tijd dus weer voor de hitlijst van Europa. Alweer de 51ste aflevering van het 21ste jaargang. En ook de laatste van dit jaar. Daarna gaan we alles bij elkaar optellen. En komt daar weer een euro hit uit. En wanneer we deze gaan uitzenden, dat moeten we nog even gaan kijken. Maar deze tellen in ieder geval nog mee. In deze lijst 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 17 dalers en dan nog eens 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook 2 platen uit de lijst moeten. Britney Spears, Criminal na 12 weken. En ook William Tentation, Shot in the Dark, die verdwijnt uit de lijst. Die doet dat trouwens na 11 weken. De snelste stijgers, dat zijn er namelijk 2. De Red Hot Chili Peppers, de Monarchy of Roses. En Rihanna, You're the One. Allebei gaan ze 8 plaatsen omhoog. De snelste daler, dat is Sexy and I Know It van de LMFAO. In één keer zakken die 12 plaatsen. Langs ook dat zijn de twee deze week The de Fraser: Something in the Water en Gotcha and Kimbra: Somebody That I Used to Know. Alweer 16 weken in de lijst, allebei. Onderaan de lijst vinden we een man die heel vaak in de lijst voorkomt: David Guetta. Deze keer met Nicky Minier en Turn Me On. In de 15e week zakken het van 36 naar 40. Van 37 zakken het naar 39. In de 15e week Bruno Mars en Mario. En lijst beginnen we dan gewoon ook op nummer 38. De eerste binnenkomen van een hitgevoelige artiest. Wat al een hele tijd niks gehoord. Maar hij is weer terug. Van Champ De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. Chop on it, two more shots now we in a uh, hot panic. Two girls and them ready for jump on it. Two to my word, and I'm ready for jump on it. Ready for run on it. Ready for down on it. Tag team in for your truck whip on it. Heads up. the win it all. 2003 was een van de succesvolle jaren van Sean Powell. Toen natuurlijk met Get Busy. In 2006 het beste album uit zijn carrière Trinity. En onlangs nog een originele Jamaicaanse dance rapper. Die was nog te horen op Got To Love You met Alexis Jordan. En die plaatje heeft inmiddels al verschillende hoogtepunten bereikt in verschillende hitlijsten. Nu is hij dus zelf weer terug met misschien iets te commercieel plaatje voor Jean-Paul. Maar hij doet het wel weer. Hij is weer in de eerdlijst te vinden. She Does a Mind come in op 38 deze week. Langsgenoteerd. genoteerd? Een van de langs genoteerde is van Broke Fraser. Something in the water zakt wel twee plaatsen van 34 naar 36. ZFM wenst je fijne dagen. Fraser Something in the Water op 36 en 35 is voor Gotcha en Kimbra Somebody That I Used to Know. Straks wel zes plaatsen van 29 naar 35. Zometeen trouwens nog een keer uh, Gotchi. Dan uh, met zijn eigen platen Easy Way Out. Die komt er straks nog aan. Eerst voor jou nog Auro Dione. Geromeo die kwam vorige week binnen op 38 en stuift nu in één keer door naar 34. I'll get you out of here. Yeah, yeah. And now you're saying some things that you don't really mean This feeling really mean, how the hell am I caught up in between? Devil death for Kurt, trying not to intervene Putting up a front like it ain't a thing to me I swear that's gotta be the worst position to be in, be in I guess you feel like you've been ignored And your perfect picture turned into a jigsaw Cause when you're around me, you get a little withdrawn And we just can't seem to find time to sit and talk I know she isn't sure, uh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 What happens when the hourglass of love runs out one Under one roof and one, one house And everything becomes so cold. so cold Baby, that's the only thing I wanna know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 When the hourglass of love runs out Under one roof in one house And everything becomes so cold Love Suicide, de single van Tini Tampa en Esther Dion In de tweede week gaan ze omhoog van 35 naar 31 31, tijd om even achterom te kijken Vinden wij onderaan de lijst. In de 15e week zak het van 36 naar 40. David Guetta, Nicky Minaj, Turn Me On. Bruno Mars, Mary You, zak in de 15e week van 37 naar 39. En Jean-Paul, She Doesn't Mind, komt nieuw binnen op 38. 37 is voor James Morrison, I Won't Let You Go. In de 14e week van 33, zak het naar 37. In de 16e week een van de langs genoteerde platen Brooke Fraser Something in the Water zakt wel twee plaatsen. Ook 16e week in de lijst Gotcha en Kimbera Somebody That I Used to Know zakt het van 29 naar 35. Au Radione, komt in de tweede week vier plekken omhoog naar 34 en 28. Vorige week 33, deze week 13 weken in de lijst. Ik heb het over Jason Deulo, It's a Girl. Pippo Mark Anthony, Rain Over Me staan 11 weken in de lijst. Zakken van 25 naar 32. En van 35 naar 31 ging Tini Tampa en Esther Dion, Love, A Suicide. Ik zei net al, Gocha komt er nog een keer aan. Hij doet dat op nummer 30. Vorige week kwam hij binnen op 32 met de easy way out. En nu dus in de tweede week twee plaatsen omhoog. Gotcha! de ja, easy way out. Kijk, kijk. Voor de hoogste binnenkomen gaan we deze week naar plek 29. Wie precies de mensen achter deze track zijn, dat is niet helemaal bekend. bekend. Wat wel bekend is, is dat het gewoon de meest aangevraagde plaat is tijdens Series Request van 2011. Het is wel een gevalletje Bortilla, Onder de naam Studio Killers hebben namelijk drie geanimeerde karakters zich verzameld en een heerlijke dansplaat opgenomen. Gelukkig heeft het trio zich wel bekend genaamd onder de namen namelijk Dina Mieke. Goldie, Fox en Sherry. En waarschijnlijk zijn ze ook nog eens afkomstig uit Denemarken. Je kunt hem bewonderen in de videoclip van de Ode to the Bouncers. En wie weet lukt het ook om uh, de bouncers, net als Zolbeck, die vorig jaar de uh, Anton was van Series Quest. Nummer 1 te gaan worden in de Nederlandse top 40. Ik geef ze wel een goede kans dat ze ook daar de hoogste plek wel gaan pakken. En natuurlijk dank ook aan de Series Quest. Want uh, die werkt daar wel aan mee. Heb je het een beetje gevolgd hebt de afgelopen week? Dan, uh, Eerder tonen wel van de plaat. toch raar als je dan in zo'n studio staat als hier dat je dan uh, blij bent dat je de studio killers mag draaien, ja daar ga je toch raar bij denken de ode to the bouncers, ja je kan er bijna niet op stil blijven staan op deze plaat nummer 29 deze week in de lijst van Europa, en ze komen dus helemaal nieuw binnen in de lijst Want het is alweer even over de klok van half vier tijd om eens te gaan kijken naar uh... VFN, Westkust Vandaag overheerst wel de bewolking, maar zo nu en dan is er ook wel een knipoogje van de zon. Het blijft tot ver in de middag droog en de temperatuur stijgt naar een maximale 10 graden. Vanavond trekt er dan een actief koufront over de regio en valt er enige tijd wat regen. De komende nacht wordt het dan wel weer droog en de temperatuur die daalt naar een graad of 5. Morgen zijn de wolkenvelden, maar vooral in de ochtend schijnt de zon. Wind die draait van west-noordwest naar west tot zuidwest en is krachtig aan zee. De temperatuur die stijgt naar maximaal 8 graden kerstavond, zondagnacht, dan hebben we de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft waarschijnlijk wel droog en dat alles in een vrij krachtige toenemende zuidwestelijke wind. Een temperatuur die dalend is naar een graad of vijf. Eerste kerstdag, ook dan zijn de wolkenvelden maar zo nu dan ook wel wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een vrij krachtige aan zee harde zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Zondag op maandag, dan hebben we weer de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een vrij krachtige tot harde zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 8. We nog even een klein stukje tweede kerstdag mee. Dan schijnt namelijk geregeld de zon en blijft het opnieuw droog. Een zuidwestelijke wind... Die even stevig doorwaaien en de temperatuur stijgt maandag naar zo'n graad of 10. Dan we verder met de lijst van Europa. Doen dat met de zomerplaats van Bruno Mars. It will rain.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 got you to keep me warm If you're broken, will mend you And I keep you sheltered from the storm that You better now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 I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now. Het Sharon en zijn Lego House in de vierde week van 27 omhoog naar 25. En daarvoor Bruno Mars It Will Rain. Ook Bruno Mars staat vier weken in de lijst en gaat van 30 omhoog naar 26. Adele die staat er pas een weekje korter in, maar doet het wel erg goed. In de derde week gaat ze omhoog van 31 naar 24. Met een geweldige single Turning Tables. 26 naar 22. Tijd voor ons om maar eens dus weer even achterom te kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben, op nummer 30 kochia easy way out in de tweede week omhoog van 32 naar 30. De studio de Order to the bouncers komt nieuw in op 29. 28 is er voor Flow Radar. Good feeling zakt in de elfde week 10 plaatsen. Coldplay Paradise 14 weken in de lijst. Vorige week nog 19, deze week 27. Bruno Mars, It Will Rain in de vierde week 4 Vier plaatsen omhoog van 30 naar 26. Twee plaatsen winst voor Ed Sharon met zijn lego House. in de vierde week naar 25. Adele Turning Table staat ook 3 weken in de lijst. Zij gaat omhoog van 31 naar 24. Diana Bromfield en Lil Twist, voeling doen het niet zo best. De laatste week dat ze in de lijst staan vorige week 12, deze week 23. Coolplay Charlie Brown in de derde week omhoog van 26 naar 22. En de slechtste in de lijst, althans de snelste dalen, dat is de LMFIO Sexy and I Know It. In de elfde week zakken zij van 9 naar 21. Dus in één keer 12 plaatsen verlies voor de mannen van Laughing My Face Out Loud. Even kijken wat ik voor je klaar heb staan. Dat zijn de Crystal Fighters. Die heb ik voor je klaar staan. De Champions Sound gaat in de vijfde week omhoog van 24 naar 20.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 It's not that far away in the day now So for some day play my concertina To an arena full of people Or I'll well, dream my life away Drinking not the day If girl Love will be amazing Champion song. Maar deze Champion Champions Sound, die doet het toch wel erg goed... ...in de vijf weken omhoog van 24 naar nummer 20... ...een plaat die het net zo goed doet, maar die gaat van 23 naar 19... ...en staat ook vijf weken in de lijst... ...is van Jolanda Be en cool de Crystal Waters... ...Le Bump doet het weer goed, want die gaat dus vier plaatsen omhoog... ...en dat zal zo'n beetje de laatste zijn tot aan het nieuws... Na het nieuws natuurlijk nog gewoon een uur lang hits op jouw Zandvoorts Radio... En ook de nummer 1 natuurlijk, even voor de klok van 5. ...en weten we welke plaat nou de beste is van Europa... Deze is er in ieder geval niet. Deze komt dus niet verder dan plek 19. Jolanda Cool, de Crystal Waters. Lebam! Fijne dagen en een